Uur. Dit is dooral negens met het NOS-journaal. Ruim de helft van heeft de klokkenluidersregeling niet op orde. Dat meldt trouw op basis van een enquête van het Huis voor Klokkenluiders. Bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten een procedure hebben... waar werknemers vertrouwelijk misstanden kunnen melden. Vaak hebben bedrijven wel een meldprocedure, maar voldoet die niet aan de eisen. Vakbond FNV dreigt met acties in het streekvervoer. De onderhandelingen over een nieuwe cao zijn opnieuw mislukt. De bond wil vooral afspraken maken over het verminderen van de werkdruk. Volgens de FNV worden de dienstregelingen in het streekvervoer steeds krapper. Chauffeurs zouden in hun pauze doorrijden omdat ze anders hun tijden niet halen. Naar de wc gaan kan bijna niet meer. Verder lukt het de bond niet om afspraken te maken over meer salaris voor de chauffeurs. Het AD roept op tot een Sinterklaasbestand. De krant heeft er vrijwel de hele voorpagina voor ingeruimd. Er is een grote mijter te zien met daarin foto's van BN'ers die de oproep steunen. Hoofdredacteur in huis stelt voor om de discussie over de toekomst van het Sinterklaasfeest niet te voeren als Sinterklaas in het land is. En volgens het AD kost het niet veel tijd om BN'ers te vinden die er ook zo over dachten. Zo vinden premier Rutte, Erika Terpstra, Karin Bloemen en Lee Towers dat de discussie over Zwarte Piet op een ander moment moet worden gevoerd. Toezichthouder ACM waarschuwt voor aankopen via sociale media... Iemand moet niet zomaar iets bestellen, maar eerst controleren wie erachter zit. Er worden steeds vaker spullen gekocht via advertenties op bijvoorbeeld Facebook en Instagram. En daar zitten veel oplichters tussen. Precieze cijfers heeft de ACM er niet over. Maar op de site van de ACM staan wel tips om te controleren of een bedrijf betrouwbaar is of niet. Het weer wisselen bewolkt. Vanochtend kans op buien. Vanmiddag klaart het vanuit het noordwesten weer wat op. Het wordt zo'n 14 graden. Vanaf morgen is het een stuk frisser. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de randstad staan nog 40 files op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Er nog steeds een kapotte vrachtwagen bij Blarikum vanaf Muiden-Oost. levert dat 20 minuten vertraging op. Op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Hoevelaken en Eembrugge 7 kilometer. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. De vertraging loopt razendsnel op. Het is nu al een half uur. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermals en Eveningen 12 kilometer. De weg is weer vrij, maar je hebt nog wel een, een zo'n drie kwartier vertraging.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 Uh, Roy Dongen en uh, Martijn Hendricks. Martijn Hendricks ja. uh, is. Uh, ik, ik mis uh, Peter van Kerst. Die is er niet bij. Die, die, uh, die uh, is uh, jarig. Uh, en die heeft. Gefeliciteerd, <laughs> Peter. Vanuit uh, deze. Uh, Goed excuus. Uh, vanuit ja, ja, ja, dit absoluut. hotel. We zitten trouwens in Hotel Hoogland. <laughs> en iedereen die langs wil komen. Is die. uiteraard van harte welkom. Ja. De koffie is klaar bij. Uh,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 Weinig aandacht voor, moet ik zeggen. Precies. Dat de vinden de wij ook. Ja, dat, ja, dat is het helemaal met u Want dat wordt gewoon uh, volgebouwd. En op dat stuk bij de Louis-David's Carré, uh, ja, tegenover ja, het, ja. de Louis-David's Carré, uh, de oude de Prinsessenweg, ja, Ik bedoel, daar ja, staan zoveel ja. sociale uh, huurwoningen. En daar komt gewoon niet één sociale huurwoning voor terug. En dat vind ik een slechte zaak. Lijkt mij een slecht zaak. Nou, wat, wat ook een slecht zaak is, dat je, zaken, weet je, dat je allemaal, ja. uh, het allemaal. Het, het volbouwen van het centrum, ook zie je daar, uh, ja, is gewoon problematisch. En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 Ik heb het plan niet op een zo'n de detailniveau uh, bekeken. Maar wat je, je moet zorgen dat het dat woningbestand dat, uh, gevarieerd is. En als je over heel Zandvoort kijkt, hebben we op zich genoeg sociale huurwoningen. Als je echt alle huizen nu leeg zou maken en zou eer naar de Zandvoortse bevolking kijken. hebben we genoeg sociale huurwoningen. Ongeveer een derde van de woningen in Zandvoort is een sociale huurwoning. Dat is best veel. Maar het probleem waar... is, is die doorstroming vanuit die sociale huurwoningen. Het probleem is dat mensen uh, scheef wonen ja. en in ja, zo'n sociale huurwoning ja, zitten. En, en die zitten. doorstroming is ja. het probleem. Ja. Ja. Ja. En blijven zitten, omdat het, het, het, het, het te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 Alleen Zandvoortse leden kunnen uh, amenderen in het programma. En Zandvoortse leden kunnen op de kieslijst komen. Dus het is een 100% Zandvoortse aangelegenheid okay, wat dat okay. betreft. Oké, okay, dat ja. is mooi. Ja. Nou, ja. Ja. Dat moet ook wel met zo'n titel. Zandvoort ja. moet Zandvoort, Zandvoort blijven. Dat Zandvoort ja, moet blijven. dan ja, moeten we dan wel de een Zandvoortse programma houden. Ja. ja. ja. <laughs>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 Behoud van Zandvoortse cultuur en het erfgoed. Ja, Dit is het Om maar even een klein dingetje te noemen. Heel belangrijk ook. Ja, ja. ja. ja. Een klein dingetje <laughs> of een belangrijk dingetje? Een belangrijk dingetje. Want uiteindelijk, we zeiden net al een paar keer, hebben het met z'n allen voor mij geconstateerd. Het Zandvoort is mooi wonen. Dat heeft ook te maken met die cultuur die gewoon bij Zandvoort hoort. Zandvoort is Zandvoort. En dan mag best een gemeente zijn die daar af en toe uh, voor strijdt om te zorgen dat dat zo blijft. En.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 en uh, dan is het klaar. Hier ja, moet het gewoon ja. weer, uh, zandvoort weer zandvoort, zandvoort Ja, anzee. Anzee. ja, ja anzee. Die ja. mensen die uh, de, de bordjes van de gemeentegrens willen gaan veranderen in uh, Amsterdam-Azee... dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nee, nee, nee. maar dat gaat niet. Ja, Weet je, we kunnen het hele programma met jullie bespreken... Ja, maar, maar dat nee. lijkt me niet wenselijk. Het is nogmaals een concept. concept. Dat ja. Is ja. Absoluut. Ja. Absoluut wel belangrijk om te zeggen. Uh, mensen die geïnteresseerd zijn... die kunnen dus naar de site van de VVD gaan... en kijken wat jullie concept is. En... Wat er staat en of dat ze daar dan wel of niet in geïnteresseerd zijn. en of dat ze daar wel vragen over kunnen stellen. en dan kan dat uiteraard altijd. Uh, niet leden kunnen ook gewoon reageren. He? Natuurlijk, reageren. Ja, ja, reageren. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, iedereen. Dus een democratische partij. Ja. Niet leden kunnen reageren. en als mensen erover willen stemmen. voor 25 euro ja. kunnen ze zelfs lid worden van de VVD. Ja, kijk. Ja. Dus dat is tegenwoordig een nieuw een, een instaplidmaatschap, ja. ja. ja. ja. zeg maar. Dus het is niet meer dat je. Uh, voor 25, je hebt nu 25 euro leden. en die kunnen dus dan uh, ook meestemmen over allerlei andere dingen. Dus dat is ook iets nieuws. Ja, dat is heel. Dat wordt ja. allemaal ja. de leden vastgesteld. We ja. zijn gewoon een democratische uh, ja. partij. dat is nou. helder. Ja. Het zij zo gezegd. Dank jullie Harde wel dank voor jullie voor die, uh, ja. en, uh, We gaan even ja. naar Tijd de muziek <laughs> en dan hebben we daarna uh, meneer Scholten, die al klaar zit uh. voor ons. Tot zo. Dankjewel. Chatted boy They say He wandered very far Very far Over land And sea A little shy And sad about, But very wise One day, a magic day, he passed my way, and while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me, onderdeel. Uh, ons aller Gerard Scholten, uh, de duinwachter. Ja, goedemorgen goedemorgen, goedemorgen Gerard. Gerard. je raakt wel in een romantische sfeer, hè, met die muziek. Is dat zo? Heerlijk, ja. Net King Cole was ja, dat ja. trouwens, met Nature ja, Boy. Ja, maar je, wel je wel zit wel. hier voor het duin, hè, he, zie ik je nu, hè, Gerard? Oh, ja, natuurlijk. Nee, nee, maar goed. Maar dan kan het ook gewoon. Dat, dat, dat, ook, je, dat ook kan ook, er is ook romantiek. Ja, natuurlijk kan nog, ja. Zeker.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 Nou, Ze zijn laat, hè? Ik kreeg net nog weer een beruchtje. He. Dan nee. heb je zo'n boswachters-app. Ja. We moeten allerlei dingen doorgeven aan elkaar. En daar stond ook op... Nou, de bezoekers die horen nou steeds meer af en toe de eerste... Ja, het ja. knurren, maar ik noem het gewoon burrelen, hè? Ja. Van, die, van, die, van die mannetjes mannetjesdamheten... Dus die dan uh, ja, hun territorium gaan afzetten. Dat begint nu een beetje, he. De, de bronschuilen, hè? Dan ja. maken ze met hun voorpoten... graven ze zeg maar de grond uit... en dan plassen ze in. Ja. En zo hebben ze een stuk of 10, 20.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 de, met de boswachter. Dus dat is. is dat hey, tegen de schemering uh, ja. is het al. Ja. Wat, wat, dat, dat moet ook. Hè. Tegen de. s morgens vroeg en tegen de schemering is eigenlijk de bronst het mooiste. Ook spannend natuurlijk. Je, je, je, je ruikt de herfst. Hè. Je, ruikt, je ruikt ook dat wild. Je ruikt die hetten. Want ze, ze, ze, ze urineren. Uh, en, en die geuren komen allemaal, uh, die komen allemaal los. En uh, dan gaan wij. Ja, het publiek moet er eigenlijk uit met Zonsondergang. Maar wij wij mogen nog een uurtje langer. Dan, dan, dan, dan, word, dan kom je in het donker. Dan kom je helemaal er weer uit. En dan hoor je dat geburrel om je heen. En dat gekletter van die geweien. En het, en, het, en het piepen van de jongen. Hè, want die denken: woehoe, wat, wat doet moeders nou gek? Ja, want moeders die is voorzelf, Die let even niet op zijn kalfjes. Die, uh, let, zij let niet op de kalfjes. Want die, ja, die, is met die, al die wil. Dingen, die al, ja, precies. Dus uh, <lacht> helemaal los is het. Nee, maar dan. <lacht> <lacht> dus dat is gewoon heel spannend. Zo'n ja, excursie. Daarom gaan we later in. En dan is het ongeveer twee uur.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 Met een rolstoel, dan uh, meld je aan, want uh, ja. er is ruimte voor. Ja, en nieuw Unicum mag altijd, uh, als we een hele groep hebben, dan doe ik gewoon een uh, rolstoelexcursie. Dat, de, ja. de, dat, dat ja. heb ik zo zo ook altijd. Dus dat we de rol... maar gemiddeld over. Ja, ja, te ja maar steken. dat doen we ook elk jaar. Hè, die rolstoelexcursie. Dan gaan we naar het uh, renbaanveld en dan kunnen we dicht aan het water komen. Nou, dan genieten we daar van al die aalscholvers die er rondvliegen. Dus nee, maar nieuw Unicum en, en de Waternet die heeft een goed uh, contact met elkaar.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 Waar appels uiteindelijk aankomen, dat is de paddenstoel. Maar die hele ja. boom. Die zit gewoon in de grond. In, in de grond. Ja. Dat zijn de mycenia's. Zijn dat. Dus dat, is, dat zijn de... Darm, uh, dat zijn de... Uh, ja, uh, waar de paddenstoel zeg maar uitgroeit. Dat, en uh, de sporen... Uh, die, die ontstaan door sporen, zeg maar. Uh -huh. Twee sporen moet elkaar raken. Uh -huh. En als, als die dan met elkaar versmelten, ja, dan komt dan de paddenstoel uiteindelijk uit. Maar dat... Uh, als je wel eens in de boom ziet ook, hè, die, ja. uh, dan heb je de honingzwam bijvoorbeeld. Dat, nou ja,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 Uh, die gaat ook dood, want het is een parasiet, een honingsvam. En dan komen die paddenstoelen komen er uiteindelijk uit. Dus dan weet je, als je dat ziet aan een boom, nou, die gaat het gewoon niet redden. Ja. Ja. Ja. Dat is een, een parasiet. Zo heb je bijvoorbeeld de meest bekende paddenstoel. Nou, wat zou de meest bekende paddenstoel? De rood met witte stoel. Ja, de, de, de hè? Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Kabouters daar, daar had ik, het, het, had ik het van de week dus nog we over bij Daar Die wisten ze ook. Ja, het wordt een gelijk uh, spontaan voor me te zingen. Ja, he, die van die is, Kabouter, is schriftig, hè? Ja, ja. ja, dat is... Het verhaal gaat ook... Uh, de Noormannen vroeger, hè, dat ze in Nederland binnenkwamen, daarvoor gingen ze van die, van die paddenstoelen eten. daar werden ze, werden ze helemaal gek, joh. En dan gingen ze, weet je wel, ja, aan... Ze er toen al. Ja, de ja, toen waren ze... Ja, padoos, Precies. Toen hadden ze het al ontdekt. Dat is het zelf. Vroeger waren ze veel meer met de natuur ja, nog. Ja, met ze kruiden. Ze en, veel, ja, op, ja. Dus dat hadden ze gevonden. En dan gingen ze helemaal uit hun bol en dan kwamen ze met die hakbeilen weet je, en je ziet die die ja? platen we toch wel eens ja, van die noormannen ja, ja, ja. die dan uh, Nederland gingen veroveren dus uh, maar dat komt allemaal ja <laughs> de, de vliegens van ja. ja nou wij zingen gewoon een heel lief liedje erover. Ja. Kabouter spullenbeen die erop zit maar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 Dat zie je soms aan die grote beuken, in Elswoud bijvoorbeeld heb je een heleboel van die hele grote paddenstoelen aan de boom uh, groeien, die gaan elk jaar worden die een stukje groter. Dat zijn eigenlijk opruimers, die boom die, uh, die, die is dood of die, die, die gaat dood en die zorgt ervoor dat die hele boom uiteindelijk ja, opgeramd wordt ja, en verdwijnt en uh, ja als humus verdwijnt in de, in, uh, op de grond uiteindelijk. Dat is nee, nee, maar goed hè, want ja. het is weer, uh, weer grond uh, voor andere dingen om te ja, groeien. Precies, ja. dus dus het, het is een hele bijzondere paddenstoelen. Ja, ja. Een cirkel van het leven, hè? Ja. Nou, het is echt... Nou ja, mensen moeten gewoon kijken bij www.waternet.nlabd. Dan kunnen ze het hele programma zien van de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Alle excursies, alle workshops, want die zijn er ook. Ik zag een workshop natuurfotografie voor beginners vanaf 16 jaar. Ja. Uh, dat kost een tientje. Maar ik denk dat daar uh, nou, uh, he hele mooie dingen uit voort kunnen ja, komen. Ja, het is, is altijd een leuke groep. maar wij zien wel eens wat foto's terug. En uh, ja, je kan sowieso prachtige foto's maken. Je ziet uh, steeds meer mensen nu met die grote toeters lopen. Met die, lopen, hè? Met die jeetje, mensen, ja. Ik doe het ja. met mijn telefoon. En ik maak en daar ook prachtige foto's, foto's. Oh ja, ja, ja. ja, ja, ja ik zeker, ik, ja. Je kunt echt okay. met, je, met je telefoon uh, ja. heb, mooie ja. foto's maken van de natuur. Ja. Het is niet zo gedetailleerd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 Lopen. Op schot, ja, ja. zeg maar, uitlopers. En, uh, of, of, of dode takken uh, weg, die, je die echt in de weg liggen. Of, dus alles zeg maar, uh, wat te veel is, daar gaan ze opruimen. En uh, is daar niet van, dan gaan ze gewoon andere werkzaamheden zoeken. Vroeger hadden we natuurlijk ja. die Amerikaanse vogelkers. Ja, ja die, die, die zijn allemaal, ja, die, ja, die hebben ja. onder controle. Dus nou gaan ze waarschijnlijk, die kleine esdoorns, die staan soms op een vierkante meter met een stuk of vijf, zes. Dat zijn net dunne boompjes die of afknippen nog met een tak. Of met een zaag afzagen. Ja. Dus dan zijn ze met z'n allen bezig. En nou ja, een uurtje, dus anderhalf uur. als je op een flat in woont en je vindt het heerlijk om buiten te werken. Dan zou ik zeggen, ga zaterdag 4 november meedoen aan de Landelijke Natuurwerkdag. Je kunt je aanmelden hè, bij, via uh, natuurwerkdag.nl. Ja. Dat is uh, de, de aanmeldingssite. Ja. Dus uh, nou, ja. doe het vooral als je dat ja. erg leuk vindt. Het ja. is op een zaterdag, dus het is te doen. Ja, onder is. Het natuurlijk. En Er staat ja, een keet natuurlijk. bij en uh, met EHBO spulletjes dus. Als je het dus, uh, uh, zaagt Ja. Als uh, je kipzaagt ja, of ja, ja. ja. Dus nee, dat valt al. Uh, ja, moeten we altijd wel eens plakken hoor. Dat, uh, maar uh, heel enthousiast, in ja, maar... en rozig allemaal op het einde natuurlijk. Ja, natuurlijk. Oh, ja, het is in. De het is in de herfst en in ja. de buitenlucht ja. en iedereen werkt. Want ze komen mensen die dat willen, die gaan ook echt hard werken. Weet je ja. wel? Dat merk je ook wel. Want ik heb soms dat, dat, dat ik wel zo twee uur denk. Nou, nou we wel even rustiger. Nou ben ik vanzelf een ambtenaar. Nee, dat mag ik niet zeggen, Waar ik bedoel... <laughs> ja. Leuk, ja. leuk. Dan is er 25 november de exclusieve Roots-struinenwandeling. Ja. Wat is dat? Ja, nou ik zag hem net, dat is, ik ga weer een beetje opscheppen, ik zag hem net hier op de leestafel uh, liggen bij Flores hier in Hoogland. Daar, uh, je hebt de Roots en daar heb je nu ook een vogelmagazine bij. En toevallig, nou helemaal niet toevallig. Maar Paul Beuren, de redacteur, met mij uh, samen. We hebben een mooie route uitgezet. Mm -hmm. Die staat nou in het zin En uh, daar hebben we een paar keer een excursie van afgelopen. Twee weken geleden had ik er ook eentje. Nou, volgeboekt. Deze is trouwens ook al volgeboekt. Daar nou, heb, heb ik maandag een gesprek voor nagaan? een derde. Kun je dat is dus eind, eind november, november ja. en het is nu maar al volgeboekt. Ja. Ja. ja, maar het is, uh, uh, vo we hebben hem voorgelopen. En de fotograaf die gaat dan een jaar van tevoren voor de mooie foto's. ...van de vogels. is ja. dus, dus eigenlijk, we gaan op zoek naar de wintergasten. Maar die komen dan al, hè. De, de, de wilde zwanen zijn al aankomen vliegen. De zaagbekken. Maar misschien vind je ook wel een... ...een, een, een, een brilduiker. Dat is tegenkomen met het ijsvogeltje. En van de vorige keer... ...zagen we zelfs een visarend langs vliegen. Oh, is ja, dus daar gingen heen, de mensen... Heen? Er zijn allemaal vogelaars ook wel. Helemaal uit een bol. Het duurt 3,5 uur. Dus we hadden het allemaal pittige wel al gehad. Ja, ja, pittige wandeling. Met een paar bergjes. Prachtige uitzicht hadden we erbij. Dus het is een hele mooie uh, ja, route. Uh, echt zoveel mogelijk langs het water. Zodat we die watervogels kunnen spotten. Maar ook uh, het, uh, de goudvink. Hebben we ja. bijvoorbeeld gezien. Ja het is echt heel Eigenlijk, veel. Uh, is dat een, een reden voor mensen die dat ook willen doen. Uh, een reden om zich aan te melden bij uh, struinen. Ja. Want op het moment dat uh, zeg maar struinen uitkomt. Of de melding is ervan. Dan is de inschrijving open. Ja. En je moet er dus erg op tijd dus, bij zijn. Dit soort ja. Want anders, is, anders ben je dus. Te ja, laat. Vol, ja. Ja. Maar er komt hier een nieuwe van hoor. Dus uh, ja? die staat ook straks op de website. Hè, ja. dan, uh, dus ik... hou hem in de gaten, de ja. website. Waternet.nl ja. Awd. Ja, want is zo snel vol. En ik hoorde nu al mensen die ook weer mee wilden. Dus, en hoe later in het seizoen, voor mij, hoe, hoe mooier het is. Want er is, zijn er meer wintergasten, Dan kan ik ook meer ja, laten zien. zien. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dat Leuk. is. Uh, dus dus ja. ja, dat is die roetswandeling. Ja. En, de, en dat, je hebt iets meegenomen, hè? Het vergrootglas. Vertel oh, ja, het, het vergrootglas. Ja, ja, die had.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 Heel vaak een paddenstoel met een kapsel, een, een soort trommelstok. Op ja. een gegeven moment barst die trommelstok open. Dan wordt het een soort parasol. Ja. En dan zie je die witte stipjes, de lumen heet dat. Nou, die ga je. Kun je dat mooi met je vergrootglas ook oh, bekijken. Okay. Yeah. Dus, en, en ook die sporen, die, die plaatjes bekijken, of, of die ja. gaatjes. Ja. En, uh, dus je hebt eigenlijk bij paddenstoelen, nou heb je, wat je hebt, je hebt wel 4000 soorten paddenstoelen. Toevallig ken ik ze niet allemaal. Nee, nee. Maar, uh, Zijn ik er heb, veel hier in. Uh, uh, paddenstoelen ja, in Heel veel soorten. Er zijn, er zijn wel tegen de duizend soorten in de duin ook. zo ja. Zoveel? Ja. Maar je hebt allerlei, hè, want je, je, je hebt de bovisten, dat zijn die grote golfbaan. Uh, ja, de, uh, ja, de aardappelbovist heb ja, je inderdaad. En, uh, dus, maar, je, maar je hebt ook die, die slijmzwammen zoals de judasoor, dat is slijmerig zeg maar ook. En, en uh, nou ja, uh, dan heb je de amanieten. Uh, die zijn dan weer giftig, zeg maar.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 Ja. Ja, Leuk. Ik, ik, ik kijk naar de. naar het. Uh Programma. En het is pittig het is inderdaad. In december is het wat rustiger, zag ik. Ja. Daar zijn uh, een paar wandelingen En dan het laatste, dat is 28 december. Dat is, zijn de bunkers, bunkers. de boten ja. en bibberen. Dat is ja. ook voor jonge kinderen. Van 8 tot 12 jaar. op daar staan botten. Het is bunkers, botten oh, en oh, bibberen. Oh, daar oh. staan boten. Ik, vond, ja, dat, ik wilde al de vragen de, de, van, hoe zit dat met die boten. Dat is een tikfout. Ja, een tikfoutje. Bunkers, botten bibberen ja Dat heb ik zelf verzonnen. Maar dat doe ik een excursie voor de kinderen.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 Leuk hoor, Gis. Dus, ja, geel, ja het ziet er prachtig ziet er weer uit. Weer mooi en mooi. Nou ja, het ja. blad uh, is uh, weer vol. Ziet er ook met uh, ja. leuke vogels, de ja. najaarsgasten, worden daarin uh, geveld. Ja. De zwartkop. Ja, die zwartkop, dat is die heeft wel een heel opvallend geluidje, maar je ziet hem bijna nooit. hoor. je moet echt als vogelaar het geluid herkennen, dat je denkt van, hé, hey, daar zit een zwart. Maar zo is het ook met de goudvink eigenlijk. Ja, ja, ja. Alleen.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 een heleboel duindorenbessen op. Ja, en meidorenbessjes okay. eten ze op. En ze eten soms zo erg veel van die duindoren. Nu, nu zijn ze rijp en nu zijn ze ook lekker. Dat had ik wel eens verteld misschien. Als je dan bijvoorbeeld vanaf een meter hoogte duindoren gaat plukken. Niet te laag, want dan kan daar vorst tegen geplast hebben. En dan proef je bijvoorbeeld die duindoren. Ja, ik vind ze heerlijk. En ze zijn lekker, nu zijn ze lekker zoet.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 ja en dat zijn kan een dronken, e ja als je als je zijn dan een beetje... en die, ja we hebben dus wel eens we hebben dus wel eens een spreeuw op zijn rug zien liggen zo, ja, ja, die, die was ja die was echt. ja die was die kon gewoon weet je wat je zag het al een beetje aan hem hij kon vullen weer om nou ja je hebt dat beeld soms zelfs van straat van iemand maar uh, en, en, die, en die ligt hij eronder onder zo'n door een steek. Oh, te met veel pootjes omhoog ja. Ja. Nee, ja, hij zegt net niet van laten met rust, maar uh, <laughs> het is, ja maar goed, Gerard, uh, we gaan jou uh, bedanken voor ja. je komst, uh, wij moeten nog even de agenda er doorheen uh, jagen, wou ik <laughs> yes. bijna zeggen maar, uh, je hebt weer veel verteld, we ja, hebben je niet dus... onderbroken met muziek, we dachten nee. we laten je doorvertellen ja, dat... dus uh, we hebben de muziek een klein die beetje verwaarloosd beetje ja, die was op daar. een laag pitje ja. uh, wij zeggen, uh, tot de volgende keer dank voor je komst, en uh, uh, we gaan uh, de agenda samen doen. Oké, nou, graag gedaan. Ja. Okay. Nou, wat, wat hebben we in de agenda? Veel, ja, er is heel veel. Nou, de zandsculpturen die blijven natuurlijk ja, tot 30 november. Uh, dan is er een nieuwe tentoonstelling, komt er in het Zandvoort Museum. Vanaf uh, 5 oktober volgende week. Trio Mosquitons. Mosquitons. Miss Mosquitos. Ja, ja, ik weet niet precies hoe het. Maar daar horen we nog meer over. Okay. Maar dat schijnt wel heel erg leuk te zijn. Nou, dan hebben we vanavond uh, en morgenmiddag uh, ons Zandvoort uh, Nostalgisch uh, Revue spectaculair. De Ode aan Zandvoort met diverse Zandvoorts artiesten. En daar gaan we heen. Daar, nou ja, stel je en jij... nog, Ik sta op het podium. Ja. Dus het, het, het wordt een het wordt absoluut feest. Ik ga er ook heen. Ja. Ik, ik denk uh, <laughs> dat er voor morgenmiddag nog wel wat kaarten beschikbaar zijn. Dus uh, mocht u leuk. zin hebben om te ja. komen. Uh, kaarten zijn verkrijgbaar bij de krochten. Kost een, uh, een tientje. Het is niks voor wat je ervoor terugkrijgt. Nee, nee. Het wordt werkelijk nee. fantastisch. En dan is er dus ook nog de matinévoorstelling. Ja, morgen middag. Dat middag, dat middag, is morgen om zelfs. drie uur. Ja. En Vanavond om acht uur zitten we geloof ik geloof ik, aardig vol. Ik denk helemaal uitverkocht. Ik denk dat wel uitverkocht ja. Dan is er natuurlijk, wat we net al hebben gezegd... De Open Dierendag. Dierenthuis Land morgen. 50-jarig bestaan. Diverse activiteiten. Ga er allemaal naartoe. Het is ontzettend leuk. Van 11 tot 4 uur. Ja. Dan is er van 1 oktober tot 31 oktober Amst Af Amsterdam. Zandvoort Goes Wild. Informatie kunt u krijgen bij het VVV hier in Zandvoort. En dat gaat ook, ook onder andere over dat beurl. Beurltochten worden er gehouden door de VVV. Ja, en ja. Nou ja, alles wat met veel te maken heeft. informatie kun je bij heeft, het VVV ja. krijgen. Ja. Dan is er 1 oktober... Dat is ook leuk. de zesde.